Goedemiddag. Servische rechtbank heeft het beroep van Mladic binnen. Russische ex-zakeman Khodorkovsky is te hard aangepakt... naar oordeel van het Europees Hof. En minister Schultz wil beter overleg van de regio's... na kritisch rapport over de OV-kaart. Het is in het westen droog vanmiddag. Later breekt de zon door. In het oosten bewolkt en nog wat regen, maar later ook daar droog. En het is fris met maxima rond gemiddeld 15 graden. Morgen droog, ruimte voor de zon. 16 graden aan de kust, ongeveer 19 in het binnenland. En de dagen daarna... Zonnig en droog temperatuur loopt langzaam op. Vrijdag wordt het gemiddeld 23 graden. Een rechtbank in Servië heeft het beroep binnengekregen van oud-generaal Mladic tegen overbrenging naar het Joegoslavië-tribunaal. En de rechters hebben nu drie dagen om daar een besluit over te nemen. Verwacht wordt dat er snel een beslissing komt. In afwachting van de behandeling heeft Mladic vanmorgen vroeg het graf van zijn dochter mogen bezoeken. Kort na zijn arrestatie had hij een verzoek daartoe ingediend. Hij mocht een uur uit zijn cel om de begraafplaats in een buitenwijk van Belgrado te bezoeken. Anna Mladic, de dochter, pleegde zelfmoord met een wapen van haar vader in 1994. En dat was tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Mladic heeft altijd gezegd dat ze is vermoord door zijn toenmalige tegenstanders. De Russische ex zakenman Michail Khodorkovsky is te hard aangepakt door de Russische justitie. Dat is het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En Khodorkovsky's claim dat zijn vervolging politiek is gemotiveerd, dat wijst het hof af. Khodorkovsky zit sinds 2003 in de cel... voor een vermeende belastingontduiking en verduistering van geld. En hij heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten... over het beleid van Vladimir Poetin. Destijds president en nu de premier van Rusland. Kisia Hekster in Moskou. Is het goed nieuws, Kisia, voor uh, Khodorkovsky? Voor een deel wel, want het hok heeft uh, Khodorkovsky... op twee van de drie punten waar uh, hij tegen klaagde... in het gelijk gesteld. Ze hebben gezegd ja... Gordokowski is niet goed behandeld. Hij heeft bijvoorbeeld opgesloten gezeten in een veel te kleine ruimte onder hele slechte sanitaire omstandigheden. De manier waarop hij gearresteerd is, is met ongelooflijk veel politieovermacht gepaard gegaan. En dat is ook, vindt het Hof, niet goed als je ziet wat de beschuldigingen zijn tegen Gordokowski. Maar ik denk dat toch de meeste uitdacht, de aandacht is uitgegaan naar het derde punt. Namelijk de vraag of Khodorkovsky's vervolging politiek is En daarvan zegt het hoofd, het hoofd dat je, je weliswaar je vraagtekens bij kan zetten wat de echte reden is van het vervolgen van Godekosti door de Russische autoriteiten, maar dat niet bewezen kan worden dat dat politieke redenen zijn. En daarom wijzen ze die claim van Godekosti af, terwijl Amnesty International vorige week, toen Godekosti in hoger beroep veroordeeld werd uh, weer, hem wel als gewetensbezwaarde heeft erkend. En Korokowski, ja, die heeft misschien in zijn achterhoofd... van misschien kom ik wel vrij, maar dat is hij dus nog niet, hè? Nee, want dat hoge beroep uh, oordeelde vorige week... dat hij in ieder geval tot 2016 nog in de gevangenis moet uh, zitten. Wel is het zo dat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating... want hij heeft meer dan de helft van zijn straf erop zitten. Dat heeft hij ook uh, dit weekend gevraagd om die vervroegde vrijlating. Daar zou de president met velen over moeten beslissen... Nou, het is onwaarschijnlijk dat dat, dat verzoek tot vervoegde vrijlating met ingewilligd. Hij zoiets al eens een keer eerder gedaan. Um, hoewel wel afgelopen weekend heel opvallend voor het eerst in jaren aandacht besteed werd aan uh, de zaak Gorokowski. En dat is opvallend omdat de televisie eigenlijk die hele zaak uh, negeert. De televisie is in handen. Van de staat, van de regering. En die hebben helemaal geen zin om aandacht te besteden aan tegenstanders van dat regime. Want zo wordt Godekowski hier wel gezien. Maar dat gezegd hebben we de aandacht betekent geen vrijlating. Dus uh, ja, Godekowski zit voorlopig nog wel vast. Hij is er nog niet uit uit die cel. Kiesja Hekster in Moskou. Criminaliteit onder jongeren lijkt af te nemen, volgens het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en volgens het CBS daalt voor het eerst in jaren zowel het aantal opgepakte minderjarige verdachten als het aantal jongeren dat zelf zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een misdrijf. En ook onder jongvolwassenen lijkt de criminaliteit af te nemen. Volgens het onderzoek is de dalingen duidelijks bij vermogensmisdrijven als oplichting, fraude en diefstal. Die onderzoekers zeggen dat er wel meer inzicht nodig is in de achtergronden om echt te kunnen spreken van een dalende trend. Want de afname in de statistiek kan ook mede zijn veroorzaakt door een andere manier van registreren, door het OM en door de politie. Minister Schultz van Infrastructuur vindt dat er beter moet worden overlegd over het regionale openbaar vervoer. Vanmorgen verscheen er een rapport over de OV-chipkaart. En daarin klagen reizigers over de grote verschillen tussen de regio's. In de ene regio gelden weer andere afspraken dan in andere regio's. Dat is een probleem dat vooral in die regio's moet worden opgelost, zegt minister Schultz. Uh, voor een deel wel. We hebben tien jaar geleden gezegd... alle provincies regio's moeten zelf hun openbaar vervoer uh, organiseren. Dat is aan de ene kant goed, want dan kan je ook maatwerk leveren. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld uh, gratis OV voor oudere reizigers. Hè, daar kiezen ze dan zelf voor, voor hun eigen inwoners. Maar het kan dus ook slecht uitwerken. Want dat betekent ook wel eens dat als je naar een andere regio reist... dat je in één keer te maken krijgt met een ander vervoersbedrijf... met andere spelregels. Dus is dan de conclusie dat, het, dat de nadelen groter zijn dan de voordelen? Nee, ik denk dat de voordelen uh, groter zijn. Dus dat de verschillende uh, overheden ook echt heel goed maatwerk leveren. Wat heb ik nou nodig in mijn gebied? In de stadsregio heb je weer iets heel anders nodig dan uh, in het uh, ja, meer open gebied. Maar eh, tegelijkertijd zijn er nog wel nadelen aan verbonden. Dat zie je nu ook, hè? dat er verschillende kortingskaarten zijn... die dan weer niet geldig zijn als je over de grens heen gaat. Dus wat dat betreft is er nog wel een en ander te verbeteren. En doen die bedrijven er volgens mij ook goed aan... om gewoon op elkaar af te stemmen... en te zorgen dat ze zoveel mogelijk gelijk producten bieden. Maar in het rapport staat ook dat er te weinig regie is gevoerd. Gaat u die regie wel voeren? Nou, ik wil het niet terugnemen, hè, want het is een bewuste keuze geweest uh, tien jaar terug... om ook echt het openbaar vervoer te leggen bij de provincies en bij de regio's... waar ze ook het beste op de specifieke vraag kunnen inspelen. Dat moet je volgens mij ook zo houden. Wat ik met regelmaat doe is in de overleggen uh, met die decentrale overheden... echt bespreken van jongens, probeer dat nou even wat meer op elkaar af te stemmen. Zorg nou dat duidelijk is welke kortingskaart jij hanteert... dat die vervolgens ook elders wordt geaccepteerd. Of zorg nou dat de systemen die je gebruikt... ook weer aansluiten op de systemen van de regionage. Maar dat klinkt als een vriendelijk verzoek. Dat klinkt niet als de vuist op tafel vanuit Den Haag. Nee, maar ik denk ook dat je niet alles uh, naar het landelijk niveau uh, moet willen trekken. Wij regelen hier het spoor, zeg ik altijd maar. Dat is een nationaal systeem, een nationaal belang. We hebben echt gezegd, uh, de provincies en de regio's die regelen het openbaar vervoer... de bussen, de treinen en de metro's. Dat moeten zij ook uh, zelf doen. Dat gaat natuurlijk ook voor een heel groot deel goed. Maar er zitten nog wel randen aan. En ja, daar kunnen ze gewoon beter met elkaar in overleg. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een tv-weerman die in Duitsland erg populair is... is door een rechtbank vrijgesproken van verkrachting. Jurg Kachelman werd in 2010 opgepakt... na een aangifte door zijn voormalige vriendin. Die zei dat hij er met een mes had bedreigd en verwond en ook verkracht. En Kachelman heeft die beschuldiging steeds tegengesproken. Tijdens het proces wees Kachelmans advocaat op tegenstrijdigheden... in de verklaring van de vriendin. Uit medisch onderzoek bleek dat ze zich zelf mogelijk had verwond. Het eiste een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden... maar de rechtbank in Mannheim sprak Kachelman vrij... bij gebrek aan bewijs en hij krijgt een schadevergoeding. Dan naar Jemen. Volgens de Verenigde Naties zijn in Jemen de afgelopen dagen... vele tientallen doden gevallen... bij gevechten tussen ordertroepen van de regering... en rivaliserende stammen. En in Sana zouden ministeries in brand staan. Judith Spiegel, journaliste, is in Sana. Judith, hoe hevig is die strijd in Sana? Dat is hevig. Heviger dan ik hem tot nu toe heb gezien. De hele nacht, de afgelopen nacht, is er zwaar uh, gevochten. Er worden eigenlijk onafgebroken zware explosies afgewisseld door een machinegeweer. vuur. Ik ben vanmorgen even gaan kijken in de buurt waar zich dit allemaal afspeelt. Ik kan er natuurlijk niet heel dicht bovenop komen, maar toch dichtbij genoeg om te kunnen zien dat het... Dat er daar gewoon oorlog is. En dat inderdaad veel gebouwen in brand staan. Daaronder ministeries, maar ook andere gebouwen die waarschijnlijk verongelukkig zijn geraakt. Zoals de Het ziet er slecht uit. En de, de wijk is compleet verlaten. Ook de soldaten na en de, en de stammen, eh, stamleden na. Is er niemand meer op straat omdat alle mensen gevlucht zijn. Wij horen verschillende berichten over aantallen doden, over gewonden. Wat kun jij daarover voor duidelijkheid brengen? Eerlijk gezegd kan ik daar ook niet zoveel duidelijkheid over brengen. Ik heb rondgevraagd en ik krijg ook wel berichten door... die zelfs tot 150 doden gaan. Maar het is moeilijk te zeggen omdat al die doden en ook gewonden... worden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen... of zelfs noodhospitaals En in jemen gaat dat allemaal niet zo georganiseerd. Dus iedereen wordt, wordt gewoon ergens naartoe gebracht... en dat is niet zoiets een centraal registratiepunt... waar het allemaal netjes wordt bijgehouden. Maar dat het er veel moeten zijn... Daar wil ik wel van uitgaan, gewoon gezien wat ik heb gezien. En wat vooral ook wat ik heb gehoord gedurende nacht. Dat, dat, kan niet, dat kan niet zonder grote aantallen slachtoffers zijn. Chaos daar in Sanaa, in Jemen en ook de Verenigde Naties maken zich zorgen. Judith Spiegel, dankjewel. Dan de examens op de middelbare school in Gennep... heeft een docent foute antwoorden van een aantal eindexamenkandidaten verbeterd. Leraar Duits van het Elzendaal College veranderde stiekem de antwoorden van elf MAVO-leerlingen. En daarna werden de examens voor een tweede correctieronde naar een andere school gestuurd. En daar ontdekte een docent de verbeteringen en die heeft aan de bel getrokken. Die frauderende docent hoeft zich voorlopig niet te laten zien... zegt de directeur van het Elsendaal College. Hij is op dit moment is hij in ieder geval uh, op non-actief gesteld. En afhankelijk van de uitslag van het onderzoek zal bekeken moeten worden hoe verder. Maar de verwachting is dat het hoofdbestuur dit niet zal accepteren. En mogelijk moeten de elf leerlingen het examen Duits overdoen. Sport. De Engelse Voetbalbond wil dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond... de verkiezingen van een nieuwe president uitstelt. Die verkiezingen staan gepland voor morgen. En huidig president Blatter is de enige kandidaat. Zijn rivaal Bin Haman is geschorst na beschuldigingen over corruptie. En de Engelse Voetbalbond die hoopt dat andere bonden ook zullen aandringen op uitstel. En daarna moeten hervormingsgezinde bestuurders de kans krijgen... zich voor het leiderschap van de fifa kandidaat te stellen. En verder dringen de Engelsen aan op een onafhankelijk onderzoek... naar de besluitvorming binnen de Wereldvoetbalbond. FIFA die is al maanden in de greep van een corruptieschandaal. President Blatter, die zelf ook onder vuur ligt... die wijst alle beschuldigingen van de hand. Volgens hem is er helemaal geen sprake van een crisis. En zal de FIFA de problemen die er zijn intern oplossen. Voetballer Paul Scholes houdt het bij Manchester United voor gezien. 36-jarige Scholes stapte als jongetje van 14 binnen bij Manchester United... en die kwam nooit voor een andere club uit. De 66-voudige Engelse International won tien landstitels... twee keer de Champions League en drie keer de FA Cup met zijn grote liefde. Tennis de Aranska Rus zorgde vorige week in Parijs voor een daverende verrassing. door op Roland Garros in de tweede ronde de Belgische Kim Kleisters te verslaan. En daarna verloor ze zelf kansloos van de Russische Kirilenko. Maar vandaag speelt Rus in Den Haag alweer met haar club Lemonias. een belangrijke wedstrijd tegen de Manege in de Nederlandse competitie. Mark Paul Burgersdijk, coach van Lemonias, had er echter op gerekend dat Rus afgelopen zondag ook al mee zou doen. Nou, oké, okay, we hebben natuurlijk Arantje natuurlijk uh, ja, een tijdje geleden had wat afspraken gemaakt. En uiteindelijk was de afspraak was gewoon dat ze vanuit Parijs hier naartoe zou komen. Maar ja, op het moment dat ze natuurlijk van Klaises ja, dan wordt het al lastiger. Dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Fantastisch voor haar, maar voor het team uh, ja, ontstaat er een bepaalde druk natuurlijk. Omdat ze natuurlijk op zondag had hier moeten zijn om uiteindelijk te kunnen deelnemen aan de play-offs omdat ze uiteindelijk drie wedstrijden voor ons team zou moeten spelen. Om uiteindelijk te kunnen deelnemen aan de play-offs. En de kans is dus niet heel dat als de play-offs worden gehaald. Rus voor Lemonias in actie mag komen. Maar volgens Burgersdijk wilde de Lemonias wel ver gaan. Om Rus zondag toch nog op de baan te krijgen. Nou ja, goed. Kijk, ik denk als je Oranje Russen kan uh, laten deelnemen in je team. En dan kan je laten meedoen aan de play-offs. Niet, zowel, niet alleen sportief, maar ongelooflijk de uitschaling van de Eredivisie van Nederlands Tennis. Ja, is het geweldig om haar te laten meedoen. Dus uh, we hebben toen gezegd: van oké. Okay, uh, uh, Arantje over half kok, zeg maar, de, de begeleider van uh, de, de coach van Oranje. Van uh, ja, uh, voor mij is prima. Of de club is het akkoord als je gewoon heen en weer vliegt. Puur alleen maar om het voor hier te komen. Uh, Zover wil we echt wel gaan. Maar goed, als er, uiteindelijk uh, dat er gewoon niet lukt, ja, dan moet je erbij bij neerleggen. En hoe, hoe, hoe jammer dat ook is. En ook Thomas Gorel speelt vandaag mee met Lemonias in het duel tegen de Manege. De playoffs worden komend weekend in Den Haag gespeeld. Dan gaan we kijken bij de AWB. Want er is verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan er drie files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete Woude 3. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. 14 over 12 hoofdpunten van het nieuws. Een rechtbank in Servië heeft het beroep binnengekregen... dat oud-generaal Mladic aantekent tegen overbrenging naar het Joegoslavië-tribunaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg... vindt dat de Russische ex-zakeman Michail Khodorkovsky te hard is aangepakt... door de Russische justitie en minister Schultz van Infrastructuur vindt dat er beter moet worden overlegd door de regio's over het openbaar vervoer. En dat zegt ze na een kritisch rapport over de OV-chipkaart. Ja. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, NSC Next heeft vandaag een verhaal over de Telegraaf... met de kop de krant van woedend Nederland. Zometeen reacties. In het mediaforum, Hella Huuk die is van RTLZ... en Tjeu Vazen van het Financieel Dagblad. En het gaat onder meer over het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar staan al sinds donderdag journalisten te wachten... op de komst van Radko Mladic, maar er gebeurt daar voorlopig helemaal niks... En dat is ook cabaretier Raoul Heertje opgevallen. Hij had het erover in Dit Was Het Nieuws. Dat vond ik wel mooi, dat dan gaat alle journaals... die gaan dan mensen sturen naar Den Haag, maar niks gebeurt. Ja. En dan begrijp ik niet dat er niet iemand in die redactie, bij die redactie zegt... van weet je, ga maar niet, er gebeurt niks. Dat nee. doen ze niet. Ze sturen iemand en die gaat dan, dan staan en zegt... nou, er gebeurt hier niks. <lacht> en die gaan dan tien minuten erover praten dat er niks gebeurt. En in de Nationale Nieuwsquiz straks Irene Kramer... en die komt uit Hoge Zands, en Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Nederlandse-Chileense journalist José Zepeda Varas... heeft in Paraguay een eredoctoraat gekregen. Hij is het hoofd van de Latijns-Amerikaanse afdeling van de Wereldomroep... die zelf ook werd geëerd als journalistiek medium... Beiden hebben volgens de jury een belangrijke bijdrage geleverd aan de persvrijheid en de dialoog op het continent. Ze bleven onvermoeibaar nieuws brengen over misstanden door presidenten te interviewen en discussies uit te zenden. Radio Nederland Wereldomroep was de enige zender die niet alleen het nieuws bracht, maar ook democratie en vrijheid van meningsuiting als uitgangspunt voor de berichtgeving durfde te nemen. Uit Zweden is het programma Zomernachten overgewaaid naar Radio 1. Vorig jaar waren de eerste negen Nederlandse uitzendingen te horen. En toen waren onder andere Ramsey Nasser, Diederik van Vleuten en Victor Muller te gast. En deze zomer is er opnieuw zomergasten. Deze zomer, elke vrijdag, van 12 tot half 2: Zomernachten. Anderhalf uur live radio. Zonder onderbreking. Zonder vragen. Zonder presentator. Zomernachten. Ja, zomergasten is er ook deze zomer, geloof ik weer. Maar zomernachten is er ook. Yoga uh, Brouwers is hier, samenstellen van uh, zomernachten. Um, in de zendtijd van Kazaluna, het NOS-journaal wordt er zelfs voor uitgesteld. Dat is iets heel bijzonders op de Nederlandse radio. Ja, ja, ja ze kregen ook wel echt wel een hartverzakking bij het NOS. Maar, bij de, maar ze doen het. En het mag voor het tweede ja. jaar ook weer. Ja. ja, maar ja, weet je, het is anderhalf uur live. Dus uh, die spanningsboog die doet er ook toe. Dat maakt het ook bijzonder. En dan zou het natuurlijk heel raar zijn als het radio-nieuws als het het radio ertussen zou zitten. We zij zijn natuurlijk benieuwd naar de lijst met mensen die het dit jaar gaan doen. <laughs> ja, we kunnen er zes van de acht uh, bekendmaken. Dat zijn uh, Duncan Stutterheim, die begint op 8 juli. Dat is die dansman van... Ja, uh, van ID&T. Uh, ja, ja. ja, die heeft, uh, heeft ook een heel snel leven geleid, heel veel geld verdiend. Maar die heeft ook bedacht dat de wereld uh, erbij gebaat is als we daar wat bewuster mee omgaan. En over die ommezwaai gaat hij vertellen. Uh, Pia Douwens, de musicalster, uh, die is natuurlijk heel vaak geïnterviewd. Maar omdat ze hier de kans krijgt om zonder presentator... haar eigen verhaal te vertellen, verwachten we daar ook nogal wat van. Agnes Jongerius uh, zal ook uh, de uitdaging aangaan. ja, Het is natuurlijk heel spannend in dit jaar om haar te horen. Uh, Petra de Jong, uh, de directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillige levensuiteinde. Ook die discussie wordt heel heftig gevoerd uh, in Nederland... en. Uh, Petra heeft zelf euthanasie, uh, geholpen bij euthanasieverzoeken. En ze, kan, uh, ze gaat ook zeker vertellen uh, welke fouten daar, ze daarbij gemaakt heeft. En welke ervaringen ze opgedaan heeft. Dus ook heel persoonlijk zal dat worden. Marcel Körpershoek, uh, ambassadeur in Polen. En ook schrijver. Die leidt eigenlijk een leven. Aan de ene kant is hij die in dienst van buitenlandse zaken. En als ambassadeur heeft hij ook in het Midden-Oosten gezeten. En uh, is ambassadeur in Syrië geweest. Maar hij schrijft dus ook en hij reist heel veel. En um, nou, Daar zal hij uh, over vertellen. En uh, de zesde is Johan Derksen van Voetbal International. Kijk, ja. Ja, ook heel al vaak al... geïnterviewd ja. natuurlijk. Ik ja, kan hij eens een keer zijn eigen verhaal vertellen. Ja. Um, was het dit keer makkelijker nog om, om die mensen over de streep te trekken? Vorig jaar kende niemand het, het, het, het procedé natuurlijk nog. Nu uh, hebben, hebben ze iets zien liggen van vorig jaar. Dat was een succes. Uh, nou, dat werkt niet. Het, het werkt niet om mensen over de streep te trekken. Dus, en het gaat ook andersom. Het is niet zo dat de programmamakers zeggen van die willen we graag horen. Die nodigen we uit. Het gaat om oh, de, de, de programmamakers die kennen de hoofdpersonen, de gastheren en gastvrouwen goed. En die doen zelf die suggestie. En als die gastheren of gastvrouwen daar dan iets voor voelen, dan worden ze uitgenodigd. Ja, een van hen vorig jaar was uh, tegenwoordig wethouder in uh, Amsterdam. André van Es, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder was het eigenlijk om anderhalf uur lang... niet allerlei vervelende vragen van journalisten te krijgen? Ja, dat is heel bijzonder, want je moet eigenlijk jezelf de vragen stellen. En uh, je, je stelt jezelf toch eigenlijk altijd de moeilijkste vragen. Um, het programma vraagt ook de nodige voorbereiding. Um, dus ik, ik ben er ook echt wel een tijd mee bezig geweest, maar dat was geweldig leuk om te doen. Was het moeilijk om anderhalf uur lang toch een, een, een boeiend verhaal te houden? Um, nou, dat is niet gemakkelijk, want je moet je erop instellen. Je kan natuurlijk niet anderhalf uur lang wegkletsen, maar zo. Tenminste, ik kan dat niet. Dus je moet het, uh, je moet het goed willen voorbereiden. Je moet van tevoren ook echt bedenken wat voor verhaal wil ik nou vertellen. Uh, je moet ook nadenken bijvoorbeeld over iets als muziek, omdat het toch het is nachtelijk uur. Uh, en mensen die dan luisteren, uh, hebben toch een wat ander tempo. Uh, dus je moet ook wel een beetje na willen denken over het concept van zo'n programma. Ja. Hebt u hebt u eigenlijk iets verteld wat u misschien wel eigenlijk niet zou had willen vertellen? Nee, dat is natuurlijk het voordeel. Je wordt niet geprovoceerd door een vragensteller ja. om toch net een stapje verder te gaan dan je zelf wil. Maar, maar het was wel zo dat je, het is denk ik wel zo, dat je juist omdat je van het begin af aan weet, ja, dit heeft alleen maar zin als je eerlijk bent, hè, ja. uh, ben je misschien ook wel geneigd om juist dingen te vertellen die je in een vraaggesprek uh, waar je heel erg op voorbereidt van dit hou ik achter me kiezen. Ja. Wat is de belangrijkste tip voor de nieuwe zomernachten gasten? Ik vond het lijstje met gasten fantastisch. Dus ik denk eigenlijk dat het nog beter wordt dan vorig jaar, de eerste keer. Ik heb overigens leuke en goede reacties gekregen van mensen die geluisterd hebben. Een goede tip is toch echt, onderschat het niet, bereid het goed voor. Zodanig dat je je ook vrij voelt om een verhaal te vertellen... zonder dat je dat van papier hoeft te lezen. Goed. Dank dat we even naar de telefoon willen komen. Nog even naar yoga. Zes nu bekend, er komen er nog twee bij. Wanneer is dat duidelijk? Nou, daar wordt het... Er worden nu gesprekken gevoerd, zou ik maar zeggen. Okay, okay. Houd de site in de gaten. Ja, en, en, en dit programma, want dan gaan we dat hier natuurlijk melden. Dank en succes ja. bij Zomernachten. Graag gedaan. Ja, vanavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht. Aandacht aan de grote kunstroof Vorige week een museum, het hofje van mevrouw van Aarden in Leerdam. Bij die inbraak werden in een schilderij van Frans Hals en een schilderij van Jacob van Ruisdaal gestolen. Naar nou, aanleiding van de tip zoekt de politie mensen die een donker gekleurde Mercedes of BMW hebben gezien... die na de roof met hoge snelheid richting Kedigum reed. Caries van Houten won al vele filmprijzen, maar ze heeft nu ook een radioprijs te pakken. Voor de neushoorn, neushoorn. voor de ijsbeer. ijsbeer, voor de orang orang-oetan. Jij kunt nu helpen natuur te verdubbelen. Als je nu 1 euro geeft, maken onze partners er 2 van. Dus 1 euro wordt 2 euro. Met de natuurverdubbelaar. Ik ben Carice van Houten en help mee. Doe het ook. Het Radio Adviesbureau vond haar reclame voor het Wereldnatuurfonds de beste van de maand april. De winnende spot, Natuurverdubbelaar geheten, denkt ook mee naar de Radio Adviesbureau Award Publieksprijs 2011. Die in september wordt uitgereikt op een heldere en creatieve manier, werd de sms-actie door Caries van Houten aan de luisteraars verteld. Zo staat in het juryrapport. Groot feest bij RTL Z maandag, want dan bestaat die zender tien jaar. Vanwege het jubileum wordt de programmering maandag aangepast. Elke uur worden de nieuwsbulletens afgesloten met korte filmpjes... over belangrijke financieel-economische onderwerpen uit het afgelopen decennium. Daarnaast is in september het RTL Z Decennium Gala... waarbij de winnaars van de verkiezing van de RTL Z man en vrouw bekend worden gemaakt. Terwijl de omroepen er hier alles aan doen om tegemoet te komen aan de bezuinigingsdrang van het kabinet... krijgt de VRT er gewoon een tv-zender bij. De Vlaamse minister van Media, Ingrid Lieten, bevestigde dat gisteren in het weekblad HUMO. Dat is het onafhankelijk weekblad voor radio en televisie. En de hoofdredacteur daarvan heet Sam de Graven en is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de vraag is even, komt die er nou wel of niet, die derde zender? Want ik geloof dat die minister een beetje voor de beurt heeft gesproken, hè? Ik denk dat dat een uh, vrij heldere en juiste analyse is. In die zin dat uh, ze, uh, minister Lieten al een ballonnetje bij ons uh, hebben willen oplaten. Maar dat ballonnetje is uh, zeer snel uh, zeg maar, doorprikt. En uh, ja, er is uh, heel snel een weerwoord gekomen van uh, haar minister-president en een aantal andere partij, uh, partijen. Zeg maar, die zeiden, ho, ho, zover zijn we nog niet. Uh, maar ik denk uh, dat me, mevrouw Lieten is wel degelijk van plan om dat derde kanaal. In te voeren, maar uh, de beheersovereenkomst moet voor de zomer afgerond worden. Dus voor de zomer uh, moet ze, zeg maar, te zien uit te raken met de andere partijen. Ja, zij moeten de rest van de Vlaamse regering nog even meekrijgen, begrijp ik. Uh, en dat en dat het zou dan een, een, een zonde moeten zijn die op jongeren gericht is, hè? Wel, op kinderen en jongeren. Uh, het is nu zo, ik denk dat uh, ook bij jullie in het noorden uh, Ketnet bekend is. Hein? Dus catnet uh, zit op dezelfde zender met Canvas. Uh, daardoor moet Ketnet vaak onderbroken worden door sportwedstrijden handen. En uh, vandaar denk ik ook de bedoeling om uh, een kinder- en jongerenzender te hebben. Uh, waarbij natuurlijk de vraag is uh, in welke mate een jongerenzender een goed idee is. En daar bestaat nogal wat discussie over. Uh, want uh, eens je kind af bent, dan ben je jongeren wil je dan nog wel als jongere aangesproken worden of wil je deel uitmaken van de volwassenenwereld en zijn er niet al meer dan voldoende jongerenvenders met uh, MTV's, GYM, uh, TV en dat soort van uh, ja. ongeheim. Kortom, er is nog best wel een hoop te doen uh, over, over een eventueel derde net in België en, en helemaal in het licht van wat er hier in Nederland gebeurt, want hier gaan eerder stemmen op om er een net af te, af te strepen. Het fijne is dat in de hele discussie, ik denk in die zin dat mevrouw Liette wel degelijk een goede voorzet heeft gegeven, want het roept immens veel vragen op waarvan de vraag wie zal dat betalen er geen onbelangrijkheid is. Uh, maar je voelt dat het debat hier uh, ook ontzettend leeft uh, er moet wel degelijk ook uh, heel wat bespaard worden, maar er zijn ook een heel aantal andere uh, ja, belangrijke knopen die op deze tijd moeten doorgehaakt worden zoals uh, het voetbalcontract uh, hoe gaat dat precies in elkaar zitten wie gaat precies de rechten op het voetbal hebben, uh, er zijn ook een aantal uh, de SBS zenders zijn net overgekocht wat gaat dat allemaal opleveren wat voor televisie uh, zal, dat, uh, ja, zal dat opleveren en uh, ik denk uh, dat je binnen dit en ja, zeker nog eens moet terugbellen, want dat Vlaamse helemaal te gek is geworden. Goed. Nou, dat gaan we dan doen. Bedankt voor nu, Sam De Graaf, hoofdredacteur van Humo. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, er komt dus mogelijk naast één en Ketnet Canvas... nog een derde publieke zender bij daar in België. Nederland heeft al sinds 1988 een derde publieke net. Nederland 3 werd door de toenmalige minister van Cultuur... Elko Brinkman officieel geopend. Goedemiddag. Vanaf vandaag heeft ons land er een nieuw televisienet bij. Nederland 3. De officiële opening was live te zien op het nieuwe net. Vanuit het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht... waar een mediagezelschap bijeen was... De NOS en de mini-omroepen worden de vaste bespelers van het derde net. En met een symbolische handeling wil ik dan nu heel graag Nederland 3 voor geopend verklaren. Dat was toen een, een, een lieder, een tune die veel te horen was op Nederland 3. Bij de opening dus in 1988 van het derde net in Nederland. Lunch met Jurgen van den Berg. De lezers van NSC Next die keken vanmorgen misschien wat vreemd op. Geen foto op de cover, maar een kop met letters... die je normaal gesproken alleen in de Telegraaf tegenkomt. Logisch, want het gaat ook over de krant van Wakker Nederland. Door de makers van NSC Next de krant van Woedend Nederland genoemd. In die grote letterkop dus. En verderop in de krant een groot artikel waarin betoogd wordt dat de Telegraaf onder leiding van de hoofdredacteur Jules Paradijs weer een ouderwetse campagnekrant is geworden. Jochen van Barschot is plaatsvervangend hoofdredacteur bij NRC Next, is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. De Telegraaf campagnekrant, zeggen jullie, waarom eigenlijk dit stuk geschreven? Nou, we hebben sinds een tijdje um, in NSR Next een pagina die heet MetaMedia. Um, en, en die is een beetje ontstaan van de gedachte dat uh, de journalistiek de macht controleert... maar dat eigenlijk niemand de uh, journalistiek controleert. En uh, op die pagina schrijven we stukken over de, de rol van de media en de invloed uh, van de media. Dus in die zin het is het geen klassieke mediapagina waar vooral op staat... wat er zeg maar, voor nieuwe televisieprogramma's en voor nieuwe bladen zijn... Maar echt een, een, een pagina over de invloed van media. En dit artikel wat vanochtend op de cover stond, dat, uh, nou, dat is daar ook uit, uh, uit ja. voortgekomen. Ja, want als je dat de verhaal goed leest, dan zeggen jullie, de Telegraaf heeft eigenlijk heel veel macht. En dat wordt ook wel onderbouwd door mensen die in het stuk worden opgevoerd. Ja, de Telegraaf is is, is duidelijk wel een machtsfactor. Wat wij ook wel in het stuk schrijven is dat, um, kijk, wij zijn het gaan uh, onderzoeken met de gedachte van, goh, zou nou een hele. Uh, uitgewerkte strategie achter zitten, hoe ze dat aanpakken. En dat, uh, dat blijkt dan veel minder het geval te zijn. Dat blijkt toch ook gewoon heel erg gewoon vanuit gevoel... en vanuit wat ze terughoren van lezers. Uh, dat, dat, dat is de aanpak zeg maar, waarop ze al die uh, stukken baseren. Is het eigenlijk goed dat een krant ook een beetje een actiekrant is? Nou ja, de Telegraaf is natuurlijk een populaire krant... en ik denk dat de Telegraaf-lezers dit uitstekend vinden. Ik bedoel, die, die lezen niet voor niks, de Telegraaf. En in die zin hebben ze dit wel tot een soort verheven. Ze doen het wel heel erg effectief. Ja, want er staat bijvoorbeeld een, een, een kopietje van een ingezonden brief van de Telegraaf... volgens mij nog op een typemachine getikt. Die hebben ze op de voorpagina gezet. Het ging over Griekenland, dacht ik, hè? Ja, ja en die, ja, die uh... bleek dan van een oud van de Telegraaf te zijn. Dat, uh, ook nog. dat vonden we dan weer niet zo heel chic. Nee, maar dat is een beetje wat zij doen en, en heb, heb je daar een oordeel over? Of? Uh, ja, het is, wij zouden het niet zo snel doen. Uh, dus, dus, dus, dus, dus, maar goed, wij zijn ook geen, uh, geen populaire krant. Um, we hadden ook, toen we dit verhaal ging maken, uh, gekeken naar een, uh, een stuk wat uh, de Spiegel onlangs uh, schreef. Uh, die hadden een soort vergelijkbaar, maar wel wat, wat uitgebreider dan wij nu hebben gedaan. Maar een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de biel in, uh, in Duitsland. Yeah. En daar kwam echt uit dat de, de beeld zeg maar de, de rechtspopulistische partij is die Duitsland zelf niet heeft. Dus dat, dat beeld echt een hele grote machtsfactor is. En ik denk dat dat met de telegraaf... Dat we ik altijd zeggen, ook bijvoorbeeld het aantal lobbyisten in, in het stuk dat we vandaag hebben... dat de Telegraaf gewoon meer voor de, de politiek een, een goed middel is om te weten wat er leeft bij het volk. Ja. Zodat de Telegraaf echt de politiek naar zijn hand zet. De, de Telegraaf hoofdredacteur Sjoel Paradijs, die zat een tijdje terug bij Knevelen van de Brinken... en zei, nou we zijn helemaal geen actiekant, we hebben hem ook even gevraagd om te reageren... maar dat uh, wil hij niet. Uh, hij uh -huh. zegt, uh, uh, ik vind het grote onzin allemaal. Nou ja. Ja, nou ja. ik denk dat, dat, dat ze een actiekant zijn, daar lijkt ons geen, uh, geen spel tussen te krijgen. Tenminste, anders had ik het ook niet op de volpina gezet, natuurlijk, als we dat niet uh, hadden gevonden. Nee. nee duidelijk. Nou, oké, okay, dan weten we iets meer over de achtergronden van de opening van de NRC Next vandaag. Dank voor de uitleg. Jochem van Barschot. Oh, hij is al weg. Nou, ja. dat vind ik goed. Uh, hij is de plaatsvervangend hoofdredacteur van de NRC Next. Zometeen het mediaforum. Nu eerst Jan van der Putten: Radio 1. Het NOS Journaal. Een rechtbank in Servië heeft het beroep binnen van oud-generaal Mladic tegen overbrenging naar het Joegoslavië-tribunaal. de rechters hebben nu drie dagen om daar een besluit over te nemen, maar verwacht wordt dat er snel een beslissing komt. Volgens de VN-Mensenrechtenraad heeft het jemenitische leger in de stad Taïs de afgelopen dagen zeker 50 mensen omgebracht. Dat gebeurde bij de ontruiming van een tentenkamp met duizenden tegenstanders van president Saleh. In de hoofdstad Sana zijn zware gevechten uitgebroken... tussen het leger en aanhangers van een plaatselijke stamleider. Het Elsedaal College in Genep wil een leraar Duits ontslaan... omdat hij antwoorden van elf eindexamenkandidaten... op de MAVO heeft zitten verbeteren. Fraude kwam aan het licht toen de examens voor een tweede correctie... naar een andere school werden gestuurd. En mogelijk moeten die elf leerlingen het examen Duits overdoen. En de Engelse Voetbalbond wil dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond... de verkiezing van een nieuwe president uitstelt. Die verkiezing staat gepland voor morgen. En de huidige president Blatter is de enige kandidaat. Zijn rivaal Bin Haman is geschorst... na beschuldigingen over corruptie binnen de FIFA. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het in het westen droog en breekt de zon door. Alleen in Zeeland maakt nog kans op een enkele bui. In het oosten blijft het bewolkt en valt lokaal een spat regen. Met maximaal rond gemiddeld 15 graden is het vrij fris. Daarbij staat een matige noordwestenwind. Morgen, woensdag, dan start de meteorologische zomer. Het lijkt alsof het weer zich daaraan aanpast, want de zon die keert morgen weer terug. Deze wordt afgewisseld door wat hoge bewolking en later enkele stapelwolken. Het blijft wel droog en de temperatuur kruipt iets omhoog. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. De dagen daarna volgt droog en vrij zonnig weer... met geleidelijk hogere temperaturen, op hemelvartsdag een graad of 20... maar in het weekend zijn zomerse waarden mogelijk. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum Vandaag met Hella Huuk, bekend van RTL Z en RTL Nieuws. Welkom en ook Tjeu Faze, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Hella, eerst even met jou. Gefeliciteerd alvast. Uh, Dank je wel, ja. Tien, tien jaar ja. RTL Z. Ja, ja, al hele leeftijd al. Ja, dat zijn van die <lacht> dingen dat je denkt van ja, je, je zit er af en toe naar te kijken... maar dat het alweer tien jaar is, dat verbaast me eerlijk gezegd een beetje. Ja, ja, ja, dat klopt. Nou, het is al hele tijd. Ja, ik werk zelf er nu een jaartje of zeven. Dus ik ga ook al een tijdje mee, maar um, ja... Het wordt iets, een groot feest. Gaat er iets bijzonders gebeuren? Ja, we gaan speciale programma's doen. Uh, we gaan ook bijeenkomsten uh, voor, uh, voor kijkers en de beleggende kijkers in het land or, uh, organiseren. We hebben Nouriel Rubini uitgenodigd. Nou, een, van de, een van de economie -guru's. Dus ja, nee, dat pakken we uit. De dokter Doom. Ja. Ja, maar kijk jij uh, vaak, je of niet? Want jij zit natuurlijk ook in die, in die business, financieel dagblad. Ik, ik kijk regelmatig, want ik, ik vind dat ze eigenlijk heel, heel snel kunnen reageren op allerlei ontwikkelingen. En ik zag, ik begrijp ook, dat de publieke omroepen nu met een concurrent gaan komen. Ja, dat las ik ook, ja. Nou ja, er is een oproep gedaan volgens mij door Gerard Timmer, de, de, wat is de hoofdprogrammering van de publieke omroep En die zegt van, eigenlijk zou WNL een soort uh, RTLZ-programma moeten gaan maken, dus over financieel-economische zaken. Wat vind je daarvan? Ja, ik wens veel succes. Ja, waar moet ik hem nou, vinden? Nee, nou, ik, vind ik vind het heel gek dat dan met publiek geld een, uh, een concurrent in de markt gezet wordt voor programma's wat op de commerciële zender zo'n succes Ja, Je, je kan nou, het ook omdraaien. Nou, ik van wel. Nee, maar je kan toch ook omdraaien zeggen dat het publiek om moet gewoon zo'n soort programma hebben. Het is niet per se ik bedoel, wat, één programma dat is niet de concurrentie voor een hele zender als de RTLZ, denk ik. Nee, maar goed, het programma is er. En uh, er zijn andere concurrenten, zoals het Financieel Dagblad voor RTLZ. Maar ik bedoel, het programma is er. Dus de behoefte nu om dat na te gaan apen met, met belastinggeld of met kijkersgeld... ik zie het niet. Ik vind het, uh, ja, ik ik vind het een kwalijke ja. zaak. Ja, ik het heeft bij ons best wel lang geduurd om, om die kwaliteit ook op te bouwen. En dat dus je echt natuurlijk ook goede mensen hebt... die, die echt, uh, echt verstand hebben van de economie en echt dat weten toe te voegen. Dus in die zin lijkt het me nog niet eens echt zo makkelijk om dat even op te zetten. Hoe vind jij de kwaliteit dus van de RTLZ? Want jij zit ook nogmaals midden in dat, in dat hele uh, spectrum. Um, nou ja, ik moet zeggen, bij ons op, op de redactie zetten wij ik vooral aan... bij de nieuws-evenementen dat we even gaan kijken de snelheid ik vind de commentaren heel leuk en uh, ja ik heb er, wat ik ervan zie vind ik het prima oké okay, goed we hadden niet anders verwacht hoor dat je hier daarnaast zit uh, we gaan naar Mladic ja, ja. We, we hebben net al een stukje laten horen hè, van, uh, van dit was het nieuws Raoul Heertje die zegt nogal over, baas dat daar ba batterijen journalisten staan en er gebeurt eigenlijk helemaal niks en dat vertellen ze dus ook voortdurend hebben jullie er iemand staan Hella nee Vandaag niet, nee. nee. Maar donderdag, toen het bekend werd, uh, natuurlijk wel. Uh, Betty Glas is daar toen uh, heen gegaan in Scheveningen. En die zei tegen ons al van... ja, ik moest toen ook daar gaan staan toen uh, Karajis uh, zou komen. Dat heeft over tien dagen geduurd. Dus die had al wel wat voorbehouden van... ja, jongens, let op. Uh, het zou wel eens langer kunnen duren dan, uh, dan we willen. Even op het verkeerde benen ook gezet door de BBC die meldde dat hij misschien ja. al wel in het vliegtuig zou ja. zitten, maar vandaag hebben we er dus bijvoorbeeld eh, helemaal niemand staan. Nee. En dat hij veel... vandaag toch komt of niet eh... binnen 24 uur, dus dat <laughs> ik denk dat we er morgen dan wel weer staan. Ja, dat nou, is bent, heel bent, frustrerend, want uiteindelijk, het moment dat hij dan eindelijk komt na 10 dagen of na 7 dagen, dan heb je waarschijnlijk een shot van een geblindeerd Ja, De auto die uh, keihard voorbij rijdt, ja, ja, ja, is waar, maar je moet dat shot uh. toch hebben. Maar het is natuurlijk ook een, een vormkwestie, want ik bedoel, je kan natuurlijk met die glas kan prima in, in de studio gaan zitten, maar dat is toch anders dan dat je daar staat, toch? Ja, ja, toch het idee dat, dat die helikopter of die auto daar aankomt rijden... Dat, dat, dat, dat wil je natuurlijk toch hebben. En het is inderdaad ook een vormkwestie. Want je kunt de verslaggever ter plaatse dan ook gebruiken voor een, een update. Van, hè, even afzien van het feit of je daar dan al echt aankomt. Maar wat is er meer bekend over die zaak? Dus het is niet zo dat, dat je dan niks, niks te ja. vragen zou hebben. Jullie hebben daar geen verslaggever staan? Nee, nee, nee. misschien als de foto meevalt... dat we een foto nemen van een van de persbureaus... En dat zou zomaar kunnen. Maar eigenlijk valt die foto meestal tegen, zei ik al. Kijk, het is heel anders dan bij Dominique Strauss-Kaan... waarbij de Amerikanen snappen dat de pers een rol te spelen hebben. Dus ik geloof dat de Amerikaanse recherche na het verhoor... hem expres buiten, buiten het gerechtsgebouw 30 meter over straat liet lopen... zodat de fotografen een, een mooie plaat konden maken. En dat heet dan de zogenoemde money shot. Zodat al die fotografen niet daar voor niks hebben staan wachten. Ja. En uh, nee, helaas wordt dat ons uh, niet gegund bij Mladisch, uh, volgens nog. Iets nee. Anders, we hebben het bij de ook al even gebracht. Verschillende media hebben dat ook gedaan. Ziggo heeft plannen om het doorspoelen van reclames bij opgenomen uitzendingen onmogelijk te maken. Een van die topmannen die heeft dat ergens gezegd. Later door een officiële woordvoerder van het bedrijf ook wel weer tegengesproken. Ja, het was een beetje een soort vergezichtbaar. Blijkbaar staan er ergens daar in de kast dit soort plannen te wachten. Hella, wat vind je daarvan? Ja, ik heb het idee dat, dat dit soort plannetjes... altijd meteen weer ingehaald worden door de nieuwe techniek... om dat weer te omzeilen, zeg maar. Dus volgens mij is het een druppel op de goede plaat. Kernvraag blijft. Ja, ik werk natuurlijk zelf bij een commerciële omroep. Maar ja, al die programma's worden natuurlijk betaald door uh, reclames. Of je moet voor die aflevering willen betalen als consument... Um, dat is natuurlijk het dilemma. Maar ik heb niet zo heel veel geloof in, in die maatregel... dat dat nou het tij nee. gaat keren. Want je, ik... jij neemt ook wel eens een film op... en dan spoel je de reclame natuurlijk gewoon lekker door. Ja, of ik, ik neem eigenlijk uh, een, een DVD of een video. Want ik, vind, ik moet eerlijk zeggen... een film kijken bij de commerciële omroep bij BRTL, ik vind het niet te doen. Een film nee, ander, die anderhalf uur duurt... die wordt over tweeënhalf twee uur uitgespreid. Ik wil best even een kop thee zetten... of even een glas wijn inschenken. Maar en daar heb ik geen uur voor nodig. Dus niet te doen. Um, ik vind het rampzalig. Je raakt dus de... uit het verhaal ook op die manier. Ja, dat geldt ook voor alle uh, X-Factor, al die andere programma's. Ik vind ze eigenlijk allemaal onkrijgbaar. Ik snap ook niet dat die kijkcijfers nog zo hoog blijven. Dus ik snap heel goed dat een ja, het hele jongere generatie... Snap ik snap het nog wat beter, omdat dat het moment is. Maar ja, zo'n film inderdaad die je dan ook eventueel op DVD kan huren. Of, uh, ik heb dat zelf ook hoor. Dan denk ik, ja, dan kost het me drie uur om die film te kijken. Terwijl die misschien een anderhalf uur duurt. Dus ik haak dan zelf eigenlijk, uh, nou, eigenlijk ook nou, al Het probleem wat erachter zit, dat zei je natuurlijk al. Kijk, heel veel van die programma's worden betaald door, uh, door de, de commerciële partijen. En die willen natuurlijk dat die reclames ook worden gezien, ook in de opname. Maar het is toch ook, kijk, wel raar dat zij bij jou thuis kunnen gaan bepalen... of je dat wel of niet kan doorspoelen uiteindelijk, als dat zou kunnen. Ziggo. ja. Yeah. Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk of Ziggo dan niet zijn eigen markt gaat ondergraven. Hè? Dat is, als er andere aanbieders komen die het wel weten te omzeilen. Kijk, op internet heb je nu bij veel, bij veel sites, eh, moet je vijf of tien minuten moet ik in autofilmpje kijken van een of andere auto. Voor ik werkelijk ja. het moment te zien ik krijg. En vooraf een soort reclamefilmpje te ja, zien. Ja, noodgedwongen kijk ik dan tien seconden reclame. Althans, ik ben mijn gedachten er niet bij, maar ik vind dat nog in verhouding. Maar wat er nu op de Nederlandse commerciële televisie... dat bijna de helft van de zendtijd uit reclame bestaat... is totaal buiten verhouding. En dat, dat zal zich vastvangen. Ik hoop zeer dat het dat een keer tegen die omroep keert. Ja. Jullie bij nieuws hebben daar in principe minder last van. Maar hoor je dit soort geluiden ook intern wel? Nou, we hebben er bij nieuws ook best wel last van. hoor, Op internet, zeg maar. Want Tjeu um, zegt, ja, tien seconden bij een internetfilmpje, dat vind ik dan niet zo lang. Maar juist al die nieuwsitems, die zijn natuurlijk maar anderhalf minuut. Dus stel je voor dat je drie, vier onderwerpen even terug wil kijken... dan moet je elke keer toch door dat reclamefilmpje... Dus krijgen we wel uh, klachten over. Dus we proberen dan in ieder geval wel... dat je niet de hele tijd hetzelfde filmpje ziet... en uh, ervoor te zorgen dat die commercials korter worden. Dat je hem niet zo lang ziet zoals je op tv ziet... maar in ieder geval op internet korter. Maar ja, uh, daar speelt het natuurlijk ook. Ja, ja. Nou, We gaan kijken of uh, Ziggo echt met dit, uh, met dit plan komt inderdaad. Uh, de krant van woede Nederland. We hebben het inderdaad over gesproken met uh, de man van NSC Next. Uh, Tjeu Vaassen. Strekking van het artikel is dat de Telegraaf... Uh, onder hoofdredacteur Paradijs weer meer en meer een actiekrant is geworden. Ja, nou, dat is zo denk ik. Hij, ik begrijp dat Jules het onlangs ontkende... Hè, bij Knevel en Van der Brink. Maar het lijkt me... Nou, het lijkt me eigenlijk niet te ontkennen, maar, uh, het is heel duidelijk. En, uh, en het is ook wel een breuk met het verleden, want de NRC schrijft alsof dit uh, iets nieuws is. Maar het is toch een terugkeer naar de oude Telegraaf. Ik denk dat onder Kees Lunshoff, een, een, uh -huh. een bekende adjunct die grote invloed had in die krant... veel meer een CDA-man, uh, de Telegraaf eigenlijk veel meer een, een mainstream krant werd. Bij, uh, de, de, een kwaliteitskrant. Met, uh, en nu kiezen ze duidelijk veel meer voor een campagnestijl, een actiegroep. Goed of slecht eigenlijk dat zo'n krant dat doet? Ja, ik, ik vind het echt uh, briljant. Ik vind dat ze dat echt ontzettend goed doen. En ik, ik weet, ik, ik, het is ook echt een actiekrant. Ik weet nog dat Paradijs toen die aantrad in 2009, dat ook echt zo geformuleerd uh, heeft. Dus dat hij het nu ontkent, uh, dat interview moet echt nog maar ergens op te duikelen zijn. Kijk, het is toch wel de grootste krant van Nederland. En uh, ze weten wel echt wat te raken. Alleen het, het nadeel is, omdat ze natuurlijk zo uh, aan de VVD hangen, en aan de PVV... Dat ze ook niet voor alles actie kunnen voeren. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het, <laughs> hè, naar het, uh, het persoonlijke budget... Hè, ja. waar nu zo ingesneden wordt. Ja. Ja, ik zat vanochtend even op internet te kijken. Hebben ze een neutraal artikel over geschreven. Met meer dan 500 reacties. Mensen die zich daar echt enorm over opvinden. Ja. En die ook zeggen van, wat is de VVD aan het doen? En dit kan toch ja. niet? We hebben gisteren standpunt.nl erover gedaan. En inderdaad, de telefoon ja. staat rood gloeien, Dus ja. dat treft heel veel mensen ja. ook natuurlijk. En dus als je dan de telegraaf bent, dan zeg je... nou, dit gaan we oppakken. Hier gaan we een campagne over voeren, dat is dan eigenlijk ja. een beetje lastig. dat het is eigenlijk, eigenlijk een ding waardig. van de PVV, die, die vinden dit eigenlijk wel goed. De VVD CVD. eigenlijk niet... Dus volgens mij, ik ben benieuwd. Weet je, met de files en zo en, met, en, en schelden op de Grieken, dat is, dat is dan vrij makkelijk. Johan Kruijf hebben ze ook flinke handschoenen? Johan Kruijff, daar kan je dan ook nog, weet je wel. Dat, dat, daar kan je het eigenlijk niet verliezen, die wedstrijd. Maar met zo'n onderwerp, ja, ga je dat dan uitvergroten? Ik ben heel benieuwd of ze die handschoen oppakken. Maar als je zou kijken naar de reacties, dan zou dit dus ook iets zijn waarvan, waarvan je zou zeggen, hey, Telegraaf moet je daar geen campagne voor ja. gaan voeren. Feitenjournalistiek en actiejournalistiek gaat ook niet altijd even goed samen. Nee, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Want op een gegeven moment eh, raak je verblind. Hè? Je bent geneigd om alleen nog die standpunten die je in je straat passen om die naar voren te brengen. en uh, het heeft, Je komt los van waarheidsvinding. Uh, vandaag staat er een stuk op de Telegraaf-site uh, over komkommeroorlog. Duitsers verklaren Nederland de komkommeroorlog. Ja. Nou, het, het, uh, het is echt van een mug een olifant maken. En hier denk ik dat je het zicht op de werkelijkheid kwijtraakt. Op de feiten. Met deze kop. Ik, ik verwacht ook dat dit stuk niet morgen in deze vorm in de krant zal staan. Omdat ze eigenlijk zelf wel in de gaten hebben dat het uh, uh, niet juist is. In dat stuk wordt overigens ook beweerd dat Nederland anders gewoon volop komkommers blijven kopen nou daar geloof ik dus ook helemaal niks van. Ik zag vanochtend op Wakker Nederland een hele leuke reportage... van een dame die door een winkelcentrum liep... en aan het de passerende mensen komkommers aanbood. schrijf eens dus komkommers. En ja. iedereen de is er achteruit. Oh nee, oh nee. Ja, ja, De Telegraaf heeft zelf volgens mij aardig aan meegedaan. Want ze hadden over het weekend echt gewoon... dat ook de Nederlandse komkommer uh, discutabel was. Dus dat was volgens nou, mij ook op niks gebaseerd. Ik zou bijna op... wachten dat, uh, dat de Telegraaf morgen een campagne begint... dat de Nederlandse komkommer is stop. Ja, en dat daarbij denk ik dat ze een beetje de zicht op de werkelijkheid... en dat op de, de waarheidsvinding kwijtraken. Waar ja. Dus het lijkt me riskant in sommige gevallen. In het geval met de Grieken vind ik het weer, uh, denk ik weer anders over. Want dat vind ik heel knap. Ja. Hoe zij uh, de consensus in Nederland hebben doorbroken. Ja. We, we, we, we, we komen van via, via de Telegraaf op dat nieuws. Want uh, dat is wel heel snel begonnen, de tijd. Maar uh, toch, toch een hoop onrust en paniek. Uh, hoe handelen de media daarin? Ja, Blijf, ik ik vind het rust? als journalist echt een heel lastig onderwerp. Omdat... Uh, je eigenlijk um, moet afgaan op wat de autoriteiten... de Duitse autoriteiten en de Nederlandse autoriteiten jou vertellen. En het is natuurlijk heel moeilijk om hier eigenlijk nog zelf uh, onderzoek naar te gaan doen. Ja, je kan natuurlijk her en der wat komkommers gaan pakken. Maar, en kijken of je ziek uh, wordt. <laughs> en dat later onderzoeken. Maar ja, het is journalistiek heel lastig te tackelen. En, en, en, en dus kun je natuurlijk wel uh, aan hoogleraren commentaar vragen. Maar hoe kan dat nou? Want het wordt nu ook wel gezegd dat het nog niet eens per se van die komkommers hoeft te komen. En komen ze nou uit Nederland of niet? Ja, we weten gewoon heel veel niet. En dan is het heel moeilijk om de consument ook uh, goed op de hoogte te houden. Dus ik, ik snap ook wel dat de consument bang is, omdat er vanuit de media ook zoveel verschillende berichten mm. komen. Maar hoe, hoe pak je dat aan? Want je wilt dus aan de ene kant niet uh, sensatie achter gaan doen, al gelijk nu de feiten er nog niet zijn. We zitten te wachten op een rapport hè. dat moet geloof ik vandaag verschijnen uh, dus dan weten we in ieder geval meer uh, maar hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou ja, ik denk dat uh, je ziet dat iedereen daarmee worstelt. Het uh, verslag vindt daar is ook niet erg spannend. Want we gaan allemaal op bezoek bij die komkommertelers. Uh, die roepen dat het om tientallen miljoenen euro uh, schade ja, gaat. Zeg zegt ook dat, dat er niks aan de hand is, tenminste hier in Nederland? Uh, ja, dat, dat is één ja, ding kun je vaststellen. Ja. Er gaat 4 miljoen uh, per week naar Duitsland. Dus er kunnen nooit tientallen miljoenen euro schade zijn. Dat, dat weet ik in ieder geval zeker. <laughs> maar... Ja, ver, verder denk ik, dat ben ik wel helemaal met je eens. Hier is geen onderzoeksjournalistiek mogelijk. Je moet nu echt even afwachten met waar al die wetenschappelijke is, want, ja. instellingen met, voor resultaten komen. Dus ik denk ja. dat je in die zin ook gewoon duidelijk moet zijn in wat je niet weet. Dat, dat is misschien soms moeilijk voor de journalistiek. We willen natuurlijk heel vaak doen alsof we alles weten. Maar soms moet je ook even zeggen, nou ja, hier is nog geen duidelijkheid nee. over. Maar je moet dus ook in ieder geval niet gaan speculeren dan. Nee, liever niet, nee. nee want daar kan nou ja, op... goed, ja, speculeren. Je, je kan natuurlijk wel zeggen van... Hè, net zoals bijvoorbeeld nog niet 100% duidelijk is... of het van die komkommers is. Ja, dat is in ieder geval wel iets wat je toch wel moet melden, lijkt me. Maar zou je nog, volgens nog terugschrikken voor een campagne... Eten uh, je kunt gewoon Nederlandse komkommers eten. Want zo dicht willen wij ja, toch ook niet ik, tegen de autoriteiten aanzetten? Ik zag hem aanzetten. liggen in de groentebak gisteren. Ja, ik, ik laat hem dus toch even liggen. <lacht> dus ja, al kijken we er nog zo rationeel naar. Ja, tuurlijk. Het, het heeft toch ja, dus effect. iedereen heeft toch wel een soort ingebakken uh, wantrouwen... nu tegen de autoriteiten. Ook al er zijn er allerlei ministers uh, en andere wetenschappers... die zeggen de komkommer is prima. Ik merk in mijn omgeving ook ja. dat iedereen denkt... van nou, uh, ik wacht even een week... Ja, maar ja. Ja, bij de overheid in Japan heb je ook niet per se het idee... dat ze over Fukushima, hè, alles... Mm. Ik, snap die, ik, snap die, ik snap het wantrouwen. Gezond wantrouwen is uh, niet verkeerd, af nee. en toe. Over journalisten al ja, maanden. Nee, he? zo is het. Uh, dankjewel uh, voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Hella Huk en Tjeu Fazen. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dit is Radio 1. Lunch. Want daar zit zij intussen te stralen. Het is uh, Irene Kramer, 18 jaar uit Hoge Zandsappermeer in het prachtige Groningen. Ja. Dat klopt inderdaad. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, je zit hier in Groningen op school, mm -hmm. in, de, in, de, in de stad. Ja, um, nou inmiddels niet meer, want ik heb natuurlijk mijn eindexamen gedaan uh, afgelopen paar weken. Gymnasium? Gymnasium, en het ging hartstikke goed. Dus uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik wel als 16 juni word gebeld tussen half vijf en vijf met uh, Ja. En, en dan, wat ga je doen? Ik uh, ga rechtsgeleerdheid studeren in Utrecht. Kijk aan, ja. ook een mooie stad trouwens. Ja, absoluut. Ja, hey, wat goed, rechtsgeleerdheid. En wat, en wat wil je nou uiteindelijk worden? Eigenlijk wil ik uh, journalist worden. Maar ja. ik, heb, uh, ik heb heel lang nagedacht wat ik dan zou doen. En ik dacht, nou ja, als ik rechten ga studeren... dan heb ik in ieder geval een basis. En uh, wellicht kan ik dan later nog iets doen... Met, met wat ik leuk vind in de media. En ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om dan dus hier te zijn. En ah, te okay. zien hoe dat gaat. Nou, hartstikke goed. We gaan je zometeen uitgebreid rondleiden. Eerst gaan we die uh, quiz spelen. Uh, als jij de journalistiek wil... dan moet je het nieuws natuurlijk ook een beetje hebben gevolgd. Ja. Uh, 77 punten, dat is de uitdaging. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Duitsland stopt met kernenergie. De nationale nieuwsquiz. A blast was heard. En de pressie de Het heeft echt alles te maken met die grote kernramp in Japan. We willen dat de stroom der toekomst zekerer en tegelijkertijd wetschaftelijker is. De oppositie vreest dat enkele centrales uiteindelijk toch open blijven. Levels of radiation exceeding de provisional. En dus willen ze het eerst zien. En kunnen ze dan pas geloven dat Merkel werkelijk groen is. Ja, vorige week uh, Zwitserland al en uh, gisteren werd dus bekend dat Duitsland stopt met uh, kernenergie. In totaal hebben ze daar 17 kerncentrales, nu 7 daarvan die na Fukushima zijn gesloten blijven definitief dicht. Hier is vraag 1. Nadat er nog uh, drie centrales een jaar open blijven om problemen met de energievoorziening op te vangen... moeten alle centrales definitief in welk jaar dicht zijn daar in Duitsland? 2012. Dat is niet goed. 22. Ja. Kut. Oh. Sorry. Oh, sorry. Snel, snel door naar de volgende vraag. Dat hebben we even niet gehoord. Nee. Uh, bij de laatste, het was 2022 trouwens. Ja. Uh, bij de laatste deelstaatverkiezing werd duidelijk dat er uh, één partij... het meest profiteert van de angst voor kerncentrales. Hoe heet die partij die in de peilingen nagenoeg de grootste partij van het land is intussen? Van Duitsland? Ja. De, uh, de Volkspartij of zo? Nee, dat klopt niet. Ik weet het niet. De Groenen. Die groenen. Ja zich, die Groenen is ook goed, uh, staat erbij. De groenen inderdaad, die, die zijn tegen die kernenergie. Mm -hmm. En uh, die scoren nu punten bij de kiezers. We gaan naar vraag drie. Van alle stroom die in Duitsland wordt opgewerkt... komt 22% nu nog van kerncentrales. Duitsland wil die stroom gaan vervangen met groene stroom. Bijvoorbeeld van windmolens. Maar uh, daar is ook niet iedereen even blij mee. Inwoners van welk Nederlands dorp protesteren al sinds 2008... tegen de bouw van het grootste windmolenpark van Nederland? Jeetje. Ik zeg ouwe pekela, <laughs> Owe pekel. No. Je dacht, ik hou het even lekker in de buurt. Nee, het is Urk. Het comité Urk-Briest werd opgericht en een groep Urkers ging de dijk op... om met borden en spandoeken tegen het bouwplan van het windpark te demonstreren. Het comité wordt breed gesteund door de Urkenbevolking. 6 januari 2011, dus dit jaar, werd bekend dat de overheid... alle vergunningen die voor de realisatie van dat mega mega-windpolenpark nodig zijn... heeft afgegeven, dus...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 Ook een provinciegenoot van je, Henk Bleker. Staatssecretaris, door de besmetting van komkommers met het EHEC-bacterie... in Duitsland raken ook de Nederlandse telers hun komkommers aan de straatstenen niet kwijt. Vraag 5. Hoeveel euro heeft de Nederlandse regering... voor de Nederlandse komkommertelers vrijgemaakt? Uh, 20 miljoen. Ik weet het niet. 10 miljoen was het. Oh. Geld komt uit een Europees fonds. En de tuinbouwsector legt daar nog eens een keer 10 miljoen euro bij. Maar de vraag was inderdaad wat de overheid heeft gedaan. In totaal is het 20 miljoen. Maar 10 miljoen kwam van de Nederlandse regering. Nou, We gaan naar de laatste vraag. Uh, vier punten te verdienen. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen dus graag weten wat voor onderwerp uh, is het hier. Dus het gaat eigenlijk om één, één term uit het nieuws. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn naam bestaat uit een persoon, een boerderij en een dorp. 3. Mijn catalogus is het meest gedrukte boek ter wereld. 2. Mijn billy kasten en Kasten? Oh, Ikea. Dat is goed. Um, gisteren uh, waren er bij drie van de Ikea-vestigingen... Uh, kleine explosies, Was in België, geloof ik. Uh. Even die eerste aanwijzing. Uh, mijn naam bestaat uit een persoon, uh, een boerderij in het dorp. Ingvar Kamrat Elntarit Agunarit... Het voornaam, de achternaam en de naam van de boerderij waar deze Ingvar opgroeide. En dat werd uiteindelijk de naam van uh, die keten, Ikea dus. catalogus heeft 160 miljoen oplagen. Uh, meer dan de Bijbel en de Harry Potter reeksen. Dat zijn ook van die feitjes die je uh, uh, dan toch even moet weten. Um, factor is drie. Daarmee spelen we zometeen deel twee van de quiz.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 Volgens Duitsland kunnen Nederlandse komkommers de EHEC-bacterie hebben overgebracht. Maar de Nederlandse autoriteiten en ook de controlerende instanties... proberen ons gerust te stellen. Is de Nederlandse komkommer nou veilig? Of toch maar even niet eten? Um, u mag het straks zeggen. Dus bent u het eens of oneens met onze stelling sms? Dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stamp.nl En als u twittert, gebruik dan hekje Stampunt. We zijn terug bij Irene Kramer, 18 jaar uit Hoge Zand Factor is 3, hoogste score is 77. Je hebt al lang uitgerekend dat je dan 26 vragen goed moet hebben. Ja, dat kom, gaat hem lang niet worden. Kom je op 78. Nee, dat zit er niet in. Dat lukt gewoon vanwege de tijd niet. We gaan toch kijken hoe ver je komt. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen, dan stel ik snel de volgende. Oké, okay? komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Het kabinet overweegt fors om welk budget te bezuinigen. Uh, pas. PGB, persoonsgebonden budget. De advocaat van wie heeft na enkele ruzies met zijn cliënt ontslag genomen? Pas. Joran van der Sloot. Het aantal jongeren dat zich met uh, waarmee meldt in het ziekenhuis is fors gestegen. Op waarmee? Ja. Oh, eh... Uh, uh, pas. Alcoholvergiftiging. Ja, klopt. De politie heeft een deel van het treinverkeer gisteren stilgelegd vanwege een verdacht pakketje op welk station? Dat weet ik wel, maar ik weet het niet meer pas. Dat is Delft. De tentoonstelling over welke schilder in het Van Gogh Museum is de best bezochte expositie ooit? Pas. Picasso. De president van welk land heeft een bezoek gebracht aan Libische leider Gaddafi? Zuid-Afrika. Dat is goed. Van welke club uit de League blijkt het faillissement na gisteren onafwendbaar? RBC. Dat is goed. Wie wordt de nieuwe trainer van FC Utrecht? Erwin Koeman. Dat is goed. Bischoppen in welk land hebben verklaard... dat ze slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding geven? Is goed. In welke dierentuin is gistermorgen een aapje ontsnapt? Blijdorp. Dat is goed. Vanaf vandaag mag het nu ook op delen van de A16... en welke andere snelweg 130 km per uur worden Pas. gereden? A2. Ben je van de aandacht. Marco Florijn voor... als opvolger van een opgestapte wethouder in welke stad? Rotterdam. Is goed. Advocaat Bram Moskowitz hield gisteren zijn slotpleidooi. Voor wie? Voor de Geert Wilders. Dat is goed. De reclamecodecommissie heeft vorig jaar een record aantal klachten binnengekregen. Vooral over een poster van welke film? Sint. Dat is goed. Giorgino Wijnaldum is de vervanger van wie voor de oefentrip van het Nederlands elftal? Sneijder. Dat is goed. Wie is volgens zijn advocaat zo ziek dat hij de start van zijn proces vermoedelijk niet zal meemaken? Nadich. Dat is goed. Nou, daar heb je toch wel een aantal gescoord. 10, om precies te zijn. En met name die sportvragen, daar zat je goed in. Ja, dat, daar ging ik bij de. Toen ik werd gebeld door de producenten, denk ik, toen had ik die niet. Dus ik denk, oh, daar ga ik nu extra goed op. Ja, je hebt alles op de sport gegooid. Nou, niet alles hoor, maar de komkommers die interesseerden me gewoon niet zo. <laughs> dus daar ben ik een beetje op onderuit gegaan, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Is, wij wisten het ook al, het zou heel moeilijk worden. 30 heb je er uiteindelijk gescoord. Uh, nou ja, dat is gewoon aardig om uh, over, uh, op terug te kijken. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja, ik dacht, ik maak het ik nog Ik vind het lief dat je het zegt, maar... <laughs> Uh, je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. Dat is wel de moeite waard hier aan het begin van het Mediapark. Uh, we doen er een lunchradio bij en een mok van dit programma. En wie weet zien we elkaar ooit in de journalistiek. Ik hoop het wel. Okay. Hartstikke bedankt. Goeie reis terug naar Hoge Zand, Sappermeer. Uh, wij melden ons zo direct om kwart over één weer. En dan gaan we praten over het riool. U weet niet wat daar allemaal te vinden is in dat riool. Uh, dus kijk uit wat u daarin laat lopen. Dat is de vraag zometeen over het riool. En het antwoord komt ook. Nu eerst het NOS Journaal.